Michel Koenen met het NOS-journaal. De Turkse president Ankara van gisteravond sterk veroordeeld. Dit overschrijdt alle morele en menselijke grenzen, zei hij. Bij de aanslag kwamen 28 mensen om, zeker 61 mensen raakten gewond. De bom ontplofte bij een bus met militairen die stond te wachten voor een stoplicht. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Turkse veiligheidsdiensten wijzen naar de Koerdische PKK. De oorzaken van het mislukken van de redding van VND waren angst om iets nieuws te gaan doen en tijdgebrek. Dat zei Roland Kaan van Cool Investments in RTL Late Night. De ondernemer wilde niemand de schuld geven van de mislukte onderhandelingen. Maar hij zei dat de samenwerking tussen de betrokken partijen onder de enorme tijdsdruk niet uit de verf kwam. Kaan zei dat hij van VND een belevingswereld wilde maken. Zo zouden reiskoffers bijvoorbeeld verkocht moeten worden met allemaal reispullen erbij. In Bolivia zijn zes mensen omgekomen nadat brand was gesticht in een overheidsgebouw. Het gaat om drie mannen en drie vrouwen die werken voor de stad. Ze zijn gestikt door de rook. 28 anderen raakten gewond. De brand in de stad El Alto, vlakbij de hoofdstad, ontstond na een demonstratie van vaders die betere scholing willen voor hun kinderen. Wie de brand heeft aangestoken is nog onduidelijk. De burgemeester zegt dat haar politieke tegenstanders erachter zitten. Die zouden belastende documenten willen vernietigen. En voetbalclub Fortuna Sittard zit weer in de financiële problemen. Volgens de club uit de Jupiler League is de acute geldnood onder andere ontstaan... omdat er geen overeenstemming is bij de huidige investeerders. Afgelopen maand kon een deel van de salarissen niet op tijd worden betaald. Het is niet zeker of de club het seizoen kan afmaken. Het weer nog. Het kan een gat of vier gaan vriezen vannacht. Vooral in het Noordoosten is er kans op misbanken... Overdag kan er in de loop van de, van de middag in het westen wat regen of natte sneeuw vallen. Het wordt een graad of vier. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Just another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 Zag ik je lopen En ik dacht Oeh, oeh Ik was meteen ondersteboven En jij om Oeh, oeh En we liepen samen verder En ik dacht Oeh, oeh Was erbij ineens Zo goed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 niet vragen, maar wat nou als ik het doe, doe, wil je samen verder? En ik dacht, oh, hoe, als er bij je, je zo.